Doral Meegens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn bij de Consumentenbond duizenden klachten binnengekomen... over de pakketbezorging van PostNL. Het gaat om zo'n 4600 meldingen. Ook over andere pakketbezorgers, zoals DHL en DPD, wordt veel geklaagd. Omdat pakketten kwijtraken of bezorgers ten onrechte aangeven... dat de ontvanger niet thuis is. De Consumentenbond wil met PostNL in gesprek... omdat het bedrijf veel klachten niet serieus zou nemen. PostNL is het daar niet mee eens en zegt dat het logisch is dat het hoog in de klachtenlijst staat... omdat het bedrijf als marktleider... vorig jaar meer dan 250 miljoen pakketten heeft bezorgd. De Rijksoverheid houdt meer geld over. Het begrotingsoverschot was vorig jaar 11 miljard euro... en dat is meer dan een jaar eerder, meldt het CBS. De inkomsten stegen met bijna 5 procent... vooral doordat er meer belastinggeld binnenkwam. Door de lage werkloosheid daalde het bedrag dat de overheid kwijt was... aan bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. Al met al gaf de Rijksoverheid meer uit, vooral aan loonkosten en zorg. Ook ging er meer geld naar de EU en naar de wederopbouw van Sint Maarten... dat anderhalf jaar geleden door een orkaan werd getroffen. Een schilderij van Picasso dat in 1999 werd gestolen... is teruggevonden in Amsterdam. Kunstdetectief Arthur Brandt kwam het werk op het spoor... via contacten in de Nederlandse onderwereld. De schilderij werd twintig jaar geleden gestolen van een Saoedische zakenman... die had het in zijn jacht hangen. De Picasso, Buste de Femme, zou in de onderwereld hebben gecirculeerd... als onderpand bij wapen- en drugsdeals. Filosofe Daan Rovers wordt de nieuwe Denker des Vaderlands. Ze is de opvolger van René ten Bos. Van de Denker des Vaderlands wordt verwacht dat hij of zij... met mediaoptredens de hectiek van het nieuws in een groter verband plaatst... Daan Rovers was eerder hoofdredacteur van het Filosofie Magazine. Het weerwisselen bewolkt later vandaag vooral in het binnenland kans op een bui. Een graad of 10 wordt het. Morgen vrijwel droog, zo nu en dan zon. En iets warmer, 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 eens dus lief, dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort. is zin in zieren. Wanneer het lekker. Je kan naar en naar die De eerste brede de vredes weer, haar paaien rok van op. Maar potro groeps haar gil. De zee zit in ben op, we gaan naar Zandvoort. We laten zee, we nemen brood en ik als iedereen. Even naar 12 uur en dat betekent tijd voor Oud-Zandvoort. Goedemiddag. Een goedemiddag, Rob Harms. Goedemiddag, Pieter, juist daar. Uh. Uh, Rob, uh, we hebben weer een heel bijzonder programma vandaag. ZFM Oud-Zandvoort. En welkom, lieve luisteraars, in Zandvoort, de regio verder buiten tot ver in het buitenland. Fijn dat u allemaal geluisterd naar dit hele bijzondere uurtje. ZFM Oud-Zandvoort. En we hebben een hele bijzondere gast in ons midden, namelijk Ed Fransen. Wie kent hem niet? Ik denk iedereen. Deze man. Ik weet niet hoe hij het doet, maar ik heb het eventjes uitgezocht. Ik denk dat hij van tien verenigingen, als er niet meer is, actief is als regisseur, voorzitter, noem het maar op. Het is ongelooflijk wat deze man allemaal gedaan heeft. En uh, daar gaan we met Ed Fransen over praten. Welkom Ed Fransen. Een um, goedemiddag Pieter Joostra. En uh, Rob, je hebt leuke muziek uitgezocht, hè? Ja, hele leuke muziek. Uitgezocht, uh, mede uitgezocht door uh, Albert-Jan. Ja, Albert-Jan Vos. Geweldig wat jullie allemaal te doen voor de radio. Uh, Ed, waar gaan we beginnen? Want ja, je bent nu wel uh, over de zestig. Maar was jij als jonge jongen, en dan praat ik dus onder de zestien jaar, ook zo actief al? Ja. Of is dat later gekomen? Nee, absoluut. Ik, uh, heel jong was ik al... Uh... Geïnteresseerd was het, uiteraard kwam, begon dat bij de kinderoperetten. Uh, ik denk dat ik een jaar of tien was dat ik in de kinderopret speelde samen met onder andere jouw vrouw, die de koning speelde. Het liedje wat ze zong ken ik nog steeds uit mijn hoofd. En. Uh, Vandaaruit werd het de kinderoperette van de Schafschool. die meester Loogman natuurlijk deed met de hele school. Wacht even, kinderoperette tien jaar was ja. je. Ja. Dat was een vereniging. Dat in was zon... een vereniging, daar was ik lid van. En die stond in die tijd onder leiding van mevrouw Fayet. De vroegere groentewinkel in de Diokanierstraat. Ja. Hoek-Jan Steenstraat. En waar je jullie dan? Als ik het goed heb, was dat beneden in Hotel Keur. Oké, okay, waren er veel kinderen? Ja, heel veel. En het was echt het klassieke operettenwerk, hè? Koning, koninginnetje, prinsesjes, prinsjes, veel kaboutertjes, boeven. En uh, later ben ik daar ooit nog eens teruggekomen als regisseur, hè? Uh, maar, maar was er toen in jouw tijd ook een regisseur? Was dat die mevrouw Ja, grafier? dat was mevrouw Gavier. En later deed mevrouw Mien van der Meijer daar de regie. En uh, waren er nog kinderen waarvan je denkt... ja, die waren er ook bij in die periode, kinderoperette? Nou, de de jeugd, jeugd, ja, maar ja. ja, er is er is maar eentje... Die ik, zo, die ik me er echt van kan herinneren. En die is inmiddels uh, al overleden. Dat was Het Heeres. De echtgenote van Rons Schouten Oké. Okay. Maar dan uh, betekent dat je als kind... een uh, goede stem had... dat je in die kinderoperette meteen uh, mee moest zingen. Oh, Wat waren je rollen? Denk je, weet je dat nog? Uh, in het stuk met... Ank heb ik een rol gespeeld van een lakij. En in... Uh, dus operette van G. Loogman speelde ik, ja noem het dan maar, uh, de grappenmaker in de operette, in uh, Goudhartje, en de Troopdoer heette dat geloof ik, en daar zat een, een, een ceremoniemeester in en een grappenmaker en dat speelde ik dan. En uh, dat is het wel. Maar je zegt geen Loogman, die, die ja. ging verder met de operetten. Nou, nee, geen Loogman, die, he, was, toen hij op Zandvoort kwam... Uh, heeft hij de stoute schoenen aangetrokken... en die heeft in dat jaar dus, hoe oud was ik, twaalf... heeft hij uh, het gepresteerd om met de hele Hannischafschool... drie avonden een operette te spelen in monopol En alle kinderen deden mee. Dus je moet je voorstellen dat uh, er een bune was waar ongeveer zo'n uh, 240 kinderen overheen kwamen. Ik weet nog wel dat de eerste en de tweede klassers. die zaten op de eerste rij in de zaal. allemaal als uh, weet ik veel verkleed. En dan werden ze uit de zaal gehaald. Als een, echt hele leuke. En dat, uh, dat, dat stuk werd. De, de piano werd gedaan door mevrouw Wolhout. En uh, ja, dat was natuurlijk een groot succes. En uh, waar haal je het vandaan in die tijd? Want je praat nu wel over 1958, en dan een schoolmeester die dan plotseling met een operette gaat beginnen. Leuk hè? Maar, Heel erg leuk. Maar Loogman was natuurlijk uniek. Loogman was een, niet alleen een unieke schoolmeester. Loogman was een artiest, was een levenskunstenaar, was een bohemien, Was ook nog een gewoon, een, een, een echt kunstenaar. Al zijnde met uh, schilderen en nou noem alles maar op. En het is gewoon uh, he heel... Uh, nou, ik vind te voorrecht dat ik deze man als, uh, dat ik die als onderwijzer heb gehad. Ja. Terwijl ik hem natuurlijk al veel eerder kende. Maar dat was uit mijn kinderjaren. Want zijn vader is degene die Paviljoen Zuid heeft getekend. De architect. En G heeft samen met mijn vader... In de tijd dat wij dus kleutertjes waren... Heeft hij het bestek uitgezet van het paviljoen. Ja, toch leuk hè? Dat is grappig. Ja. Maar dat zie je, het leven valt gewoon van toevalligheden in elkaar. En dat is met alles wat je daar op dat papiertje hebt staan, het komt op je weg. Ik heb het nooit gezocht, dat is alleen maar toevalligheid. En nu ga je even snel, we gaan weer terug. De kinderoperette, jij zingt mee, even ja. later wordt het uh, loogman. Tot hoe lang heeft die kinderoperette bestaan? Want je bent ook voorzitter geweest van die kinderoperette. Nee, nee, nee, ik ben. Uh, ja, ook voorzitter, inderdaad. Ja, klopt. En regisseur. En regisseur. Maar dat is veel, veel later gebeurd. Ja, maar het bestaat nu niet meer. Dus ik wil nee, iets weten van die kinderen nee, Nou, die is gewoon ingeslapen. En dat is alleen maar door het feit dat... Uh, uh, de evolutionaire ontwikkelingen... scholen doen allemaal aan musicals. Kinderen willen geen kaboutertje meer zijn, maar die willen... en dat, Ik wilde daar wel in meegaan maar daar was geen ruimte voor... Om musicals te gaan doen. Nou ja, goed, dan, dan bloedt het heel langzaam dood. Ja. En dat is ook gebeurd. Ja. Hoe lang is dat geleden dat het einde kwam van de kinderoperifte? Oh, jongens. Lang, nee. lang. Ja, dat is minstens al, uh, ik ben nu 67, ik denk dat is dus een der, ruim 30 jaar geleden. Oké, okay, maar dan denk je, hè, nu heb ik vrije tijd. Nee. Nu heb ik tijd over. Nee hoor, helemaal niet, want dat was gewoon maar extra tussendoor. Wow. Want in die tussentijd deed ik natuurlijk zelf al aan uh, Behildering. En ik zat bij de operette, daar was ik aan het zingen, bij de Zandvoers Operette Vereniging. Nou, laten we het daar even over hebben, de Zandvoers Operette Vereniging. Wanneer kwam je erbij ongeveer? En, en met wie speelde je? in de? Toen ik twintig was kwam ik erbij, want toen ging ik zang studeren op het uh, instituut, zanginstituut in Heemstede bij mevrouw Nelly Bierma. En eh, toen ben ik hier in Zandvoort bij de operette gekomen, ben ik gaan zingen. Nou ja, natuurlijk, eh, er is er maar één waar je niet omheen kan als je de Zandvoortse operette noemt. En dat was Martha Koper. Dat was de soubrette-sopraan. En in die tijd speelde eh, Feya Hulsberg, die bij ons uit het Zanginstituut uit Heemstede kwam, speelde de hoofdrol, eh, terwijl ze toen ook al gesolliciteerd had bij de hoofdstad -operette. En uh, ja, welke spelers niet? Ik heb enorm veel genoten van uh, onder andere mensen als Chris Overweg. Dat, ja, dat zijn zangers. Uh, een geweldige zanger en acteur was uh, de Zandvoort, Zandvoorter Piet Mudde. Uh, nee, Piet, Piet Mudde is van toneel. Nou, schiet me straks wel uh, weer naar binnen. En uh, hij was oorspronkelijk heilsoldaat... En deze man heeft ooit in Amerika, in uh, het grote theater... heeft hij daar aan een grote musical van The Liger des Heils meegezongen. En dat is, uh, is dat in Amerika niet Comfort Garden? Of is dat Engeland? Oh, uh, Salvation Army. Ja, en daar heeft hij dus een hele grote rol in gespeeld. Omdat deze man een unieke, hele hoge mannentenoor had. Oké, okay, we gaan even naar de muziek luisteren.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 Maar als je boter op je hoogte blijft er dan maar lieverij Wil je niet opstaan, bleef je maar liggen Moet je maar weten wat er voor komt. Hey, hey, hey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 Een hele beste vriend, die de zon in het bemint. Aan zich opvindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt hem van de weis, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis met zijn hoofd tussen het ijs. de zon, of, die is zo fijn, op de witte zon The song, the song, the song, the is the song, the the ja, we vroegen net aan Ed, toen we dit plaatje starten, van wie is dit? Heel even denken, Bendy, jazeker. Dat was uh, Lou Bendy. Lou Bendy, en dat is bijvoorbeeld een van de mensen die al lang een plaats had verdiend... in de Wall of Fame in Zandvoort. En dat geldt ook voor Harry Boda. Hij woonde in Zandvoort. Hij woonde in Zandvoort, Louie Bendy, en hij is uh, als ouder... Doms voorziening had hij toen de tijd Hotel Lyon-Door in Haarlem gekocht. En dan kom je toch weer die horeca-linken. Yeah. En dan kom je elkaar allemaal weer tegen. Yeah. En natuurlijk was ik maar een heel klein jongetje toen die meneer hier uh, op een niet zo vrije manier in, uh, op de Noordboulevard in zijn garage werd getroffen. Mm. En toen was het over met meneer Bendy. Yeah, maar, maar, wel, maar hij was wel uh, er, zeker van het kaliber van een Louis-Davids. Ja. Yeah. Daar komen we zo meteen op. Ed, we waren bij de Zandvers operettevereniging. Ja, ja, nou daar heb En ik maar... daar, heb je, daar heb je gezongen. Daar heb ik gezongen. Ik heb zelfs een paar rollen gespeeld. En toen uh, ging toch het toneel van Hildering voor. Maar en je bent ook regisseur geweest bij de uh, uh, operettevereniging. Nee, nee, bij de operettevereniging heb ik nooit regie gedaan. Oké. Okay. En uh, ik moest op een gegeven moment toch wel een keuze maken. Want je moet ook niet vergeten dat buiten al dit hele gebeuren van, uh, van die hobby's... Had je ook je werk? Had ik ook nog maar een, uh, mijn werk in Pafioen-Zuid. En daar, daar rolde ik op 18-jarige leeftijd op een zeer verantwoordelijke positie. En in die tijd kwam het Naakstrand. En in die tijd was net het Nichtenstrand ontstaan. Dus uh, werkweekjes van tussen de 80 tot 100 uur... waren in Pafioen-Zuid heel normaal. Ja. En als winters had je wat meer tijd... en dan, dan, dan had je maar werkweekje voor 60 uur. We stappen over van de operettenvereniging... naar de Wim Hildering, de toneelvereniging. Ja, ik was eerst was ik natuurlijk lid van Zandervoerde. Daar Vertel. Ben ik, daar ben ik op mijn achttiende begonnen, want... Wat is Zandervoerde? Zandervoerde was een toneelvereniging. Je had er drie. Zandervoerde, Hildering en op hoop van Zegen. Ja. En Zandervoerde, dat was de club van eigenlijk... Uh, ja, hoofdzakelijk zaten daarin onderwijskrachten en uh, Wim Nijboer, uh, Nel Vreugdeheel, uh, nou jij kent die mensen ook allemaal weer uit het Sinterklaastoneel en de regisseur was dus Jos Reusen en daarvan blijf ik zeggen dat was de regisseur uit de vorige eeuw die Zandvoort heeft de beste regisseur die Zandvoort ooit gehad heeft geweldig naar en uh, die vroeg mij op een gegeven moment en dat was heel bijzonder, want er waren als eerder jongere mensen gevraagd en die werden dan afgewezen door de spelers, want dat waren dan oud-leerlingen van uh, bepaalde leerkrachten en die wilden niet met die oud-leerlingen spelen. Want dan waren ze in hun privacy aangedost. Want er werd natuurlijk ook s'avonds een gezellig borreltje gedronken. En er werd nog wel eens wat gekwept. Hè. Dat, ken je wel, hoe dat, dat weet je wel hoe dat gaat. Allemaal bij Zandervoerder. En dat was bij Zandervoerder. En nou, dus Behildering ook. Hè. In de keuken wordt er ook wel heel wat afgesmoest. En, uh, en daar ben ik dus gaan spelen. Want hij had gewoon een jonge, jonge speler nodig. En Dreus heeft toen gew gewoon tegen de minister gezegd: Nou, als jullie. Geen jonge spelers aan, nee, maar dan gaat, het, gaat die vereniging naar de knoppen. En dat is uiteindelijk achteraf ook het sterfhuis geweest van Sander van, uh, oh, Want ze, er kwamen veel te weinig jonge mensen op af. Oké. Okay. Goed, dan stap je over naar Wim Hildering. Ja, toen kwam dus, uh, toen zei Ali Bol dus, dan kom je bij ons spelen. Ali Bol. Ali Bol. Belangrijk persoon. Was uh, toen de regisseur. Ja. En ook een hele goede actrice... Ja, die hadden we toen wel meer. Mevrouw... Ja, daar kom ik zo meteen op. Maar en... je komt bij Hildering. Ali Bol, ja, vraagt dan de, aan en, je... Ja, en toen uh, viel ik gelijk met mijn neus in de boter. Want het eerste stuk dat gespeeld werd... dat heb ik ook zelf onder de aandacht gebracht, dat is volgens mij de heilige vlam. Ja. En dat was op 14 december 1968. ja. Dat was jouw eerste stuk. Nou, ik moet ja. even kijken. Volgens mij. Ik heb alles voor je uitgezocht, Ed. Ja, maar was, heette dit stuk niet. Uh, en, en heette dit stuk niet, niet de Heilige Vlam. Die kwam later. Volgens mij was dit uh, het derde woord. Nee, dat komt later. Dat oh. komt later. Nou. Maar jij speelde toen met een aantal mensen. Helaas zijn er al een aantal van overleden. Wil Kerkman. Ja. En Henny Hildering. Ja, klopt. En Joop van Droffelaar. Ik denk dat de enige die nog leeft, het is. En Martin Langerijs, Joke Paap. Tante Joke, ook een hele grote actrice. En Gonnee Ja. Dat, dat was jullie debuutstuk. Ja, ja, klopt. Maar dan kom je eraan en dan heb je een regisseur, Ali Bol. Was ze ja. streng? Ja, wat is streng? Ik heb nooit moeite gehad met regisseurs. Want om de, omdat ik er dus gek mee was om van mensen te leren. Dat is uh, en dat heb ik nu nog, want ik bedoel, ik ben niet voor niks nog een jaar naar theaterschool het nest geweest. Maar het brandt over 45 jaar ja, geleden. Ja, hè? Nee, goed leren. Dat, dat is gewoon leren. Ja. Uh, je leert van regisseurs. Dus als je goed oplet, leer je van regisseurs en dan uh, dan leer je jezelf ook steeds beter ontwikkelen. Ja. Heel simpel. Nou, en dan uh, ga je daar spelen. Ja. Uh, je zit als jong jongetje tussen allemaal uh, kanonnen. O, dat die is, ja. Die het allemaal al jaren ja, doen. Moe van Poelgeest, dat is er zelfs bij. Ja, Cor van Poelgeest. Ja. Uh, Martin Langerijs. Ja. Uh, nou, een heleboel mensen, als ik die namen zie. Kees Bruinzil heb je ook nog meegespeeld. Ja, mee gespeeld. klopt. Ook nog. Uh, Theo Waning. Uh, Marta Koper. Uh, Gerard Hoogkamer. Uh, het is ongelooflijk. Uh, ja, mensen. was een. Uh, buikorgelspeler uit Ja. Yeah. Dat moet zijn geweest in het uh, Witte Paard. Dat klopt, in 1970. Ja, klopt. Ja, ik heb een werk gedaan, Ed. <laughs> uh, en dan op een gegeven moment dan ben je drie jaar bezig... en dan moet je zelf gaan regisseren. Want dan is er een stuk dat uh, Ali Bol niet kan regisseren... En dan moet jij gaan regisseren als jonge jongetje. Ja, ik weet niet meer welk stuk het was. Misdaad aan het meer. Ja, zou best dat kunnen. Dat was op 17, 18, 19 december. Ja, Drie zou, keer. Ja, zou best kunnen. <coughs> dat Dezember. was het begin, ja. Want Ali Bol, die wilde zelf graag spelen. Ja. Dus die zei, Ed, wil jij dit ja, ja, begin doen? Ja, ja, ja. Nou ja, goed, dat, dat is natuurlijk... Uh, heel stiekempjes sloopt dat erin. Um, en... Uh, Achter de schermen gaf ik alles lichte regieaanwijzingen. En we repeteerden dan in een zaal in het gemeenschaphuis en in de hal. <kwijls> Als dan iemand eh, problemen had met bepaalde dingen in zijn rol... dan zaten we daar even over te praten in de hal. En dan zei ik, dan moet je dat gewoon zo doen. en moet je het proberen het eens zo op te lossen. En eh, dat hebben we altijd heel discreet gedaan, omdat... Eh, Ali al langzaam maar zeker een dagje ouder werd. En je dus uh, ieder altijd uh, de eer laat die hem toegekomt. Oké, okay. we gaan weer even naar de muziek. Wanneer je met je radio de e ramp. Naar zang, muziek en vrolijkheid, uit te hoeken. Dan krijg je eens heel Hilversum, de afro heet het woord. Je zit meteen te deinen van het liedje dat je hoort. Snap je dat nou je versjeet, als je mij nou je graag snapt. Mensen, je staat er van te je nou juffrouw snipt, als je mij nou juffrouw stapt. Mensen zijn het tegenwoordig rijden. ik bij Dat liedje kent reeds iedereen, je hebt het zo te pakken. De beursman zingt het op de beurs, wanneer ze hem rubber zakken. Er komt een keurtje op de trap, als ze de rails uitgaan. Ja, zelfs de baby zingt het met zijn kindermeel zo braai. Staat er van te kijken tussen mij? Ja. Slaap je dat nou, Juffrouw Stip? Als je mij nou, Juffrouw Snop? Mensen, zijn met en rare tijden. Ik was bij Juffrouw Jansen thuis, die heeft zo'n ciperskatje. Ik had mijn nieuwe bondjes aan, dus veel betekst padje. Alleen die kat was overstuur, wat mauwde daar arme beest. Toen bleek het dat Linkermouw. Zijn vader was geweest Snap je dat nou je vrouw Als je mij nou je vrouw Mensen staan er aan te kijken tussen mij ja, Snap je dat nou je vrouw Als je mij nou je vrouw Mensen zijn er tegenover Zij de, voor de Mooi, hè? dat gekraak in de muziek hoort echt bij Oudstandwoord, uh, Pieter. Ja, hoor. Ja. zit te genieten. Heerlijk. Met snip en snop. Het, het is toch geweldig, die mensen. Uh, goed, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met F Fransen. <laughs> Ik heb dat lijstje gezien waar hij allemaal mee bezig is geweest. En waar hij overal zeer actief was. We zijn nog geen eens op de helft. Het is ongelooflijk wat die man allemaal heeft meegemaakt. Wij waren in gesprek met Ed over Wim Hildering, de toneelvereniging. Er komt nog veel meer hoor. Met Wim Hildering. Hij is één keer regisseur geweest toen Ali Bol zelf wilde spelen. Maar, maar, dan in 1978 mag je nog één keer een... Openluchtstuk meespelen, mm -hmm. 1978, op hoop van zegen. Ja. Trouwens, luisteraars, als u vragen heeft, u kunt ons rustig bellen. Komt u rechtstreeks in de uitzending 023 57 30393. Ed, eh, je hebt een groot aantal toneelstukken gespeeld... vanaf 1968 tot 1978. En dan wordt er gezegd, hé, hey, we bestaan 30 jaar. We gaan in de openlucht, hier op het Gasthuisplein een stukje spelen. Ja. Op hoop van zegen. Ja, klopt. Het zat zwart van het volk, dat weet het, ik ook. Ja, het was stampend vol. En ik speelde er zelf maar een heel klein rolletje in... want ik, uh, ik kon soms niet repeteren. Dus ik heb geloof ik alleen de rol van de politieman gespeeld of zo. Samen met Rinder Skok. En uh, het typische uh, typerende van deze avond was... dat uh, we hebben heel lang in twijfel gestaan gaat het door... want het zag er boven zee niet zo goed uit. En uh, we hadden natuurlijk geen uh, overdekt podium... Als ik het goed heb. En uh, het werd uiteindelijk gespeeld. Tante Riekok die speelde kniertje. En het eind van het stuk. Als het bekende scène is met het pannetje met vis. En dat ze dus tegen de vlakte gaat. Uh, dat ze onwel wordt. Uh, roept er iemand water. Nou hadden ze hun mond maar dichtgehouden. Want binnen een minuut stond, was het hele plein leeg. En kwam met bakken uit de hemel. De dus, vis wordt duur betaald. Dus de vis wordt duur betaald en die was gauw weer gespoeld. <laughs> ja. Over openluchtvoorstellingen gesproken. Uh, elke tien jaar heeft Hildering uh, zo'n stuk gehad. Ja. Uh, want Ik kan me herinneren dat jij ook actief bent bezig geweest. Uh, als regisseur, want uh, laten we wel zijn. Vanaf, van en ik ga even mijn aantekeningen nakijken. Vanaf 1988 werd jij zo'n een beetje de vaste regisseur van Hildering. Ja, klopt. Uh, toen hadden we My Fair Lady hier op het plein. Ja, dat klopt. Dat was uh, een uitdaging om dat te doen. En daarin speelde... Uh, Jonge meisje Heijermann, 17 jaar, speelde daar Eliza. Claudia. Claudia, meisje had de stem als een nachtegaaltje, zo mooi. En natuurlijk een beeldschone vertoning op dat toneel. En met zoveel mogelijk eigen middelen. Dat, eh, dat heb ik altijd geprobeerd. Ook kleding en alles. Wees maar eh, assertief. Durf maar eens een eh, zwarte... Dames, uh, avondjapon, open te knippen, zet er een paar witte vlakken in... en je krijgt een prachtige uh, uh, avondjapon voor uh, de, de, de paard, paardencène, hoe heet dat ook weer? Uh, escot. escot en zwart-wit. En, uh, en dat moet je dan op een gegeven moment gewoon durven. En, uh, nou, dat vind ik gewoon heel leuk. Uh, over openluchtvoorstellingen, uh, we hebben daarna uh, de, uh, nog een openluchtvoorstelling gehad... onder de vuurboets, met ja. de hurf samen. ja. Dat was het 50 jaar... 1998. Ja, dat, was, uh, dat stuk is geschreven door een meneer in Egmond aan de Hoef. En dat heb ik getransformeerd naar Zandvoort. Kijk, uh, historisch klopt er natuurlijk geen jota van, want ik liet mensen... en uh, Ik gebruikte bijnamen en scheldnamen, uh, die waren allemaal van veel later dan dat het officieel... Maar de, daar gaat het niet om, het is geen geschiedenis, het is een toneelstuk. En dan mag je een beetje met de namen... Spelen. Daar komt ook het lied uit vandaan. Uh, wat vanavond bij de Wurf uh, gezongen wordt. Hoe zou het in Zandvoort zijn uh, over zo'n uh, 100 jaar? Dat is, uh, dat is een, uh, een tekst die uh, onder andere van mijn hand afkomstig is. Nou, dat wordt vanavond gezongen. Dat wordt altijd gezongen nu bij ja, de Wurf. Ja, ja. Dus dat komt uit 1998 van jouw hand. Ja. Toch wel apart. Nou, gewoon leuk. Kijk, En dat was natuurlijk heel erg leuk om twee verenigingen bij elkaar te brengen. Eh, ze hadden allebei een jubileum. En eh, je kon eens eventjes lekker uithalen. Het is alleen jammer dat ook weer de tweede voorstelling daarvan... op de zondagmiddag, geloof ik... op het eh, grote plein bij de Hannischafschool in het water viel. Ja. Eh, dat was heel erg jammer, maar... Eh, het zijn wel hele leuke dingen. Dus wordt er besloten om bij het 60-jarig bestaan... niet meer buiten op te treden, maar binnen in de krocht, maar dan wel drie voorstellingen, de ja. Jantjes. Ja, klopt. Ook leuk. Dat zijn ook leuke dingen. Ja. Die hadden we al eens een keer eerder gedaan, geloof ik, de Jantjes. Ja. Met, met, uh, met uh, Henk Jansen. Henk Janssen. Dat was natuurlijk een glansrol van Henk Jansen. En met een schitterende mop van uh, Willem van Duin en... Drommel. Drommeltje en na druppel, dat was Minken. Ook een geweldige. Het waren allemaal geweldige rollen. Ik heb eh, na dit stuk nooit meer zo'n mop gezien op het toneel. Dat heb je allemaal volgehouden. Ja. Ik kan het aantal toneelstukken niet noemen, want er zijn er tientallen. Uh, vorig jaar ben je daarmee gestopt. Ja. Uh, nu is het weer tijd voor andere activiteiten. Ja, althans. Ik moet alleen nog even recht zetten, van de, van de, van de, straks van de operette. Ja? De naam van die uh, prachtige tenor was Wim Gude. Oké, okay, dan nou is dat ook weer eventjes uh, opgelost. Ja, en bij toneel ben ik gewoon gestopt... omdat ik een, een zeer, de regisseur een zeer persoonlijk conflict heeft veroorzaakt met mijn persoon. En zolang als hij daar dus zit, uh, ga ik niet meer mijn tijd besteden aan de toneelvereniging. Ja, nou, maar je hebt genoeg andere dingen. Oh ja. uh, laten we eventjes uh, de, de hele zaak doornemen. Je bent ook bij de Vliegende Schotel ben je actief geweest. Ja, de jeugdvereniging klopt. van de hervormde kerk. Ja, de schotel achter die, het jeugdhuis. Dat was, ik denk, 1968. Ja. En de schotel lag eigenlijk al twee jaar... om het maar plat te zeggen, op seconde. kont. En de... Jeugd... Uh, Meneer Roymans. Roymans. Die kwam bij Ernst. Brokmeijer. Brokmeijer en bij mij. En die had eigenlijk de opdracht van het, jeugdbestuur, van het bestuur van de kerk. dat hij moest proberen of wij de schotel aan gang konden krijgen. En uh, nou ja, Ernst was natuurlijk uh, in die tijd verloofd met Jet. Henriette Cohen. Han, Henriette Cohen. En uh, wij zijn dus met z'n drieën uh, met meneer Roymans gaan zitten praten. En, we hebben dus in twee jaar tijd hebben we die schotel weer helemaal op de kaart gekregen. Uh, ik heb nog geprobeerd om het kerkbestuur een beetje over te halen... dat we nou eindelijk eens een keer een biertje mochten gaan verkopen. Kijk, die kratjes die in de, in de, in, in de filmkabine stonden... die waren voor eigen gebruik, maar de... Le de, de, de, de Bezoekers mochten geen bier drinken. Die gingen zich dan vol laten lopen aan de overkant. Dus zei ik: van laat die kinderen dan ook dat geld uitgeven in de schotel. En dan hebben we het onder controle. Maar daar hebben ze nooit uh, naar geluisterd. Na twee jaar hebben we het uh, vliegende schotel. Want we kregen hem behoorlijk failliet binnen. En we hebben hem helemaal gezond gekregen. En toen heb ik het uh, na twee jaar heb ik het uh, stokje overgedragen aan Hans. die met Emmy Bier is getrouwd, Hans van der Veen. En die hebben het met uh, een jongen uit Haarlem, ook nog van een bedrijf, uh, hebben het overgenomen en tot het einde zich heeft aangekondigd. Maar dat, dat, dat oppakken van die, van, dat was gewoon iets, dat komt op je weg. Ernst, die zat elke maandag zomers... Sochtens met, met Henriette kwam je eventjes een kopje koffie drinken bij ons op het terras. Hè, want het was de enige vrije ochtend. En uh, nou ja, goed, we waren aangesproken. En zo, zoals ik het zeg, het, rolt op je, het komt op je weg. Ik heb dat soort dingen nooit opgezocht. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. Want ik heb er, uh, ik heb er vriendschappen aan overgehouden... Uh, die nu nog zijn blijven bestaan. Uh, het uh, Toneel, wat zeg jij dat? Uh, ja, dat is ook weer zoiets. Komt op je weg. Ik was, Zo. Ik was mijn huis aan het verbouwen uh, op de Zeestraat. Ik was 29. En Dreuze staat in, in, op een gegeven moment bij me in de keuken. En die zegt, Ed, er is een uh, sportleraar die heeft uh, zijn been gebroken. En dat was dus op maandag. Hij zegt, en, uh, woensdag moeten we spelen. Ik zeg, oh, ik zeg, en kan ik die rol wel even gauw leren? Hij zegt, nou, het zijn 13 regels. Hij zegt, maar je zit door het hele stuk. Ik zat nooit vergeten, naald en draad. En ja, dan ben je wel uh, de U met de twee en letter ervoor en daarna. Want je moet wel drie dagen lang, van smorgens vroeg tot eind van de middag... moet je in de krocht blijven. En dat, dat voor zo'n ja. weer U-rolletje. Nou, uh, veel plezier gedaan. En het gevolg was dat op vrijdag... smiddags kwam, dus, uh, kwam er een van de leraren binnen. En die zei, ja jongens... Uh, G kan vanavond het, uh, de voorstelling niet open, want G is ziek. Nee, G Loogman. Ja, maar hij moet wel maandag naar de scholen. Ja, dat kunnen jullie wel vergeten, want G is echt ziek. Ja, maar wie wordt er dan in Sinterklaas op school? Wie doet dat dan? Waarop de gelijk zijn, dat doet het wel. En toen was er dus enige... Uh, weerstand van een hoofd van een christelijke school hier in Zandvoort. En die zei, kan niet dat wel? En toen zei de reuze, nou moet je goed luisteren, jongen... er is er eentje die hier kan acteren bij die groep. En de rest zijn allemaal goedwillende dilettanten. Hij zegt, als ik zeg dat Ed Sinterklaas kan spelen, dan kan hij dat. Niet om er trots op te zijn, want de eerste twee jaren heb ik wagger. He? Want je staat in elke klas doe je opnieuw examen. Want iedere leerkracht heeft zo zijn eigen benadering... van het Sinterklaasfeest. En heeft dus die kinderen allemaal in de klas. Ja, en ik mag toch als Sinterklaas niet zeggen... dat ze dus niet hun... <coughs> neus moeten snuiten. Maar dat ze dat op moeten halen. Want dat is veel beter voor de haarpapillen in je neus. En <laughs> dat soort dingen. En ik mag natuurlijk ook niet... Uh, als ik een briefje onder handen krijg van een schooljuffrouw die me een briefje schrijft. Dat, en ik noem maar een, ma een naam. Mintje. Die moet dus uh, leren dat ze een M een driepoot is en geen tweepoot. Dat een, dan, dan zit ik dat te lezen. Want je krijgt het vlak voordat je de klasse gaat aan. aan en dan ga je daar improviseren, en dat kan ik gelukkig een beetje. En dan ga je dan. Nou, God, wat is in de klas gezien? Kan jij zo. Prachtig schrijven. En dan ga je er een heel verhaal om in. en Maar je, die N en die M kondig je niet aan. Alleen als je dan in de klas uit gaat. en die juffrouw zegt wat. ja, dan zeg je, jij ja, meisje moet je gelukkig blijven. Als jij dat kind niet kan leren, leren schrijven. dan moet je het ook niet aan Sinterklaas vragen. Heel goed. We gaan even naar, hier, naar de muziek. ja, ja.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 Kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Vies, vies, kan je kind maar wezen. yeah, yeah, yeah, yeah. Inderdaad, uh, Adelle Bloemendael. Ja, ja, ja, het zal je kind maar wezen. Ja, Dat bedoel ik. En lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Ed Fronzen. Hoe toepasselijk is dit lied? ja. Ja, ja. <laughs> Geweldig. Lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Ed Fransen. En we praten over zijn leven. En de vele organisaties waar hij zeer actief bij betrokken is. En is geweest. Uh, heeft u vragen, u kunt ons bellen. 023 57 30 393. En ondertussen mijn dank aan Rob Harms en uh, natuurlijk Albert Jan Vos. Voor de keuze van de muziek. Want het is heel toepasselijk vanmorgen. Goed, we hebben al een heleboel activiteiten van jou doorgenomen Ed. Uh, ja. Maar uh, de Sinterklaas. Vertel er nog even wat over. Want je hebt ook leuke dingen meegemaakt als Sinterklaas. Wie had jij altijd als Piet bij je? Nou, kijk, de eerste Piet die meeging... dat was natuurlijk uh, Bobo, hè? Boudewijn. De, Boudewijn, dat was toen al de hoofdpiet... bij de intocht van Sinterklaas. En ja, Bobo... Had je hem onder controle? Bobo had je nooit onder controle. Nee, dat bedoel ik. En, uh, die heeft zijn eigen show. Die heeft zijn eigen show. En dat kan ook, want Bobo heeft een als Zwarte Piet, en, maar ook in dagelijks leven wel... een dusdanige heerlijke humor. En hij heeft het respect. Hij gaat niet te ver. Uh, de grootste... Nou ja. <lacht> Ik heb me krom gelachen om Bobo. Wij komen samen de nieuwe school binnen. De nieuw gebouwde Oranje School. De oude, vroeger gingen we daar altijd in die oude gymlokaal. En daar zat Meester Weidema achterin op de piano te spelen. En eh, wij komen in die nieuwe school. En met heel veel tilantijnen worden wij door, door de directeur van de school worden we binnengehaald. En die speelde een klein stukje solotoneel. Totdat Sinterklaas de regie overnam. En toen zei hij dus tegen Zwarte Piet, denk erom... Je mag hier niet strooien, want het is een nieuw schoolgebouw. En er liggen nieuwe vloerbedekkingen op de grond. Nou, dat moet je dus tegen Bobo zeggen. Dus Bobo struikelde twee keer over zijn eigen voeten, vlak voor de kinderen, vlak voor de voeten van Sinterklaas. Dus straks de zak goed ging open en zwarte Piet lag erin te rollen. En ik lag, kijk, je kan heerlijk, achter die baard Kan je dan rustig... en doe je je boek even open. En dan kun je rustig even uitlachen. En toen was ze klaar. En de dames, onderwijzeren, lagen tussen de banken... en de pepernoten tussen de kinderen. Oh, ik heb krum gelegen. Mag je nog wel komen met jaar erop? Jawel, jawel. Want het, Ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik heb dat altijd heel serieus opgevat, die rol. Hè. En het leuke was, als je dan op, op een school kwam... en dat was bijvoorbeeld weer de Nicolaaschool... En, er er dan, en dat was in een van de eerste jaren. En daar stonden er allemaal ouders. En allemaal leeftijdgenoten van mij. He, want wat was ik tussen de negen... Ik praat nou tussen de, in de beginjaren. Dus de 29, 30, 1, 2, 33. En daar stonden zijn moeder met zijn kindje op de arm Daar stonden ze allemaal tegen, de, tegen elkaar. Wie is het? Wie is het nou? Wie is het nou? En dan zei ik Sinterklaas. Ik ben Sinterklaas. Uh, één, alleen één keer maakte ik een fout. Theaatje van Kok. Die stond dus... Met de zoontje of de dochtertje op de arm. En die stond in de rij. En ik zeg: Ik loop zo langs. En ik zeg: 'Dag, Doortje.' En dan moet je weten: ik ben de enige in de hele Kennissenkring die Thea Doortje noemde. En toen zei ze alleen maar heel. Ik weet het, ik weet het. Ik zeg: Als je iemand je mag hebben. Dat zijn, zijn gewoon hele leuke dingen. Naast, naast en naast Sinterklaas ben je ook kersman... Ja. Uh, zie ik je regelmatig door het dorp in de afgelopen Ja, dat jaren. was toen ook. Uh, nou, nou, niet meer hoor, maar ik, dat is begonnen met een initiatief van Ed Velderhof. Die, uh, die had gezien dat ik een ponnetje had staan in de duinen. Dat had ik speciaal gekocht voor mijn kinderen. En daar had ik zo'n klein uh, mini sulky achter. En dat was zo, echt zo'n duimponny. De, sommige mensen dachten dat het beest daar verhongerde. Maar het was een duimpony, dus die kon zichzelf goed voeden. Ik voerde hem bij en uh, de mensen aan de overkant kwamen water brengen. En ik kwam dan smiddags, uh, spande ik hem voor het karretje. En toen zei hij, Ed, wil jij niet eens uh, een stunt uithalen? Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, Kerstman. Hij zei, dat karretje halen we bij mij, want hij woonde daar vlakbij. En daar heeft hij een hele ombouw gemaakt in rood met... Uh, gouden randen uh, een arsleem van gemaakt. Achterop grote pakken met zogenaamd cadeautjes. En ik ging daarop in het kerstmannenpak ging ik het dorp in. En dan had ik kisten met mandarijnen bij me. En die ging ik dan uitdelen En dan reek naar de school. En dan kreeg ik reek naar het bejaardenhuis. En dan kreeg ik reek wel eens op. Uh, over het raadhuisplein, de kerkstraat. En op een gegeven moment. Uh, en op een gegeven moment kreeg ik dus van uh, de middenstand. De vraag: van, uh, Zou je dat uh, vaker willen doen? Ik zei: Ja, Ik zeg maar, uh, ik zeg: Die mandarijnen betaal ik tot nu toe allemaal nog zelf. Ik zeg: uh, Waar blijven jullie dan? Oh nee, die wil wel geven, die wil wel geven. Nou ja, het eind van het liedje was dat ze dus. Uh, ik kon bij iedereen kon ik, uh, gaan lopen leuren om mijn patiënten voor me. Mijn... Ik zei: Nou, ik vind het mooi, ik heb het gehad. Maar dat was wel heel erg leuk. En de pony had ik gewoon voor mijn kindertjes. We, we gaan verder, want uh, we hebben nog zoveel. Uh, je hebt ook uh, in de politiek interesse. Ja. Ik, uh, heb je, ben je tegengekomen op de VVD-kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen? Oh, aantal jaren. Ik was, uh, ik was al politiek geïnteresseerd toen uh, een zekere Pieter Jouwstra nog niet, eens, uh, nog niet eens in de politiek was. Kijk, dat bedoel ik. Ik was 26 en ik heb er altijd goed geluisterd. En ik heb toen alleen maar, nu achteraf terugdenken... kan ik alleen maar zeggen van, ja jongens... Euh, het is goed dat ik geluisterd heb, hadden jullie dat maar een keertje gedaan. Want jullie horen de achterman wel, maar jullie luisteren niet naar ze. En dat is eigenlijk het beeld van de hele politiek van de afgelopen veertig jaar. Vind ik dus, als je dus een inspreekavond houdt in de blauwe tram... je zit daar met een heel stel ambtenaren en ontwikkelaars... en er is praktisch geen burger in Zandvoort in die zaal te vinden... dan moet je je toch wel eens op je hoofd gaan krampen... als leiding van dit dorp. Van hoe komt het nou? Want nu het dorp echt naar de knoppen is, want dat is het gewoon. Uh, nu gaan we de burger vragen om mee te denken over de toekomst van Zandvoort. 40 jaar te laat. Oké. Okay. Goed. Maar dat was dus politieke aspiratie. Zandvoort meewe. SV Zandvoort. Ja, absoluut. Mijn zoon ging voetballen, was zes jaar oud... En dan ben ik toch echt een van die ouders die zegt van... Uh, niet van die ouders die het kind voor, de, voor het hek afzet... met, uh, met een gulden of uh, een knaak in zijn zak... en uh, uh, ik heb een vrije zaterdag. Nee, je moet gewoon... Nou, ik ben lid geworden ook van die club. En ik ben... Uh, in het jeugdbestuur gegaan. Uh, gewoon om het een en ander te organiseren. En ik heb daar het nodige in de keuken gewerkt en in de kantine gewerkt. En ik heb daar natuurlijk een uh, weer een hele aparte draai gegeven aan dat Sinterklaasfeest. Want er werd daar altijd nog gevierd met een clown en met een goochelaar. En dat kost handenvol met geld. Dus op een gegeven moment kwam ik op het idee om twee jongen Jeugdtrainers van het Sios die daar stage liepen. om die als Zwarte Pieten te verkleden. en om al voetballend. met de spelertjes. het Sinterklaasfeest in te luiden. Nou, het gevolg is er eigenlijk nu. dat als Sinterklaas nu komt. er dus lopen er tien Zwarte Pieten komen uit de duinen. het veld op. en die gaan met die kindertjes voetballen. Nou, wat is er mooi om Zwarte, Zwarte Pietenpoorten, hè? Niet waar? En Sinterklaas staat eigenlijk voor Jan Joker op het balkon. Heerlijk, we gaan weer even naar de muziek. Ik zat aan de lunch met een koud kippenpootje. Toen hoorde ik opeens Wim zijn nieuwe Peugeotje. Hij rijdt nu Peugeot en dat doet hij met name. Omdat hij hem gratis kreeg voor de reclame. Hij hees zich de trap op en keek naar de loper. En riep: Nou, de mijne wordt stukken goedkoper. Ik maak dood gewoon een tapijt Waar Vaak zeker een bij grap grapje moet flansen. Ik denk nu aan Wim, want ik ben eenmaal zo. Bij iedere traptree en elke Peugeot. Wat ik ook doe, ik denk nu tot mijn dood. Aan Wim als ik haal in een koude kippenboot. Hij googelt mijn pumpsen van Simpsalabim. Die heeft hij gevonden in Rome of Londen. Je kunt hem niet lozen. Mijn wereld is wim, mijn wereld is wim, mijn wereld is wim. Ik het toch om maar wakker te blijven. Om een poes en mijn plant en mijn plee voor te schrijven, hij heeft energie genoeg om te beginnen, Propt hij ieder uur, zeven massen naar binnen. Ik laat me bedillen, ik laat me gezeggen. En als ik zeg Wim, ik moet eventjes leggen. Dan zie ik hem in zijn pezootje verkassen. Komt terug met die nieuwe matrassen? Hij kijkt op mijn schmink hoe ik thee heb gezet. De baas in theater, de baas in mijn flat. Mijn heg wordt geknipt en een pruim wordt geweld. Met al door adviezen van Wim Zonneveld. Boe, boe, boe, boe, boe, boe. Wat is de prognose? Totale psychose. Hij is de Mont Blanc en ik klim en ik klim. ik eventjes dim, ik draag automatisch. Ja, mijn wereld is win. Ja, uit Zonneveld, hè? Ja, dat klopt. Gerrie van der Klei hoorde Geweldig, Rob. Goed uitgezocht. Lieve mensen, luisteraars in binnen- en buitenland. We zijn met Ed Frans aan het praten. En we komen nu aan het laatste blokje van dit uur met Ed. Ed, er zijn nog zoveel verenigingen die we ja, niet genoemd hebben. De Wurf. Vanavond uh, als regisseur ga je optreden. Nou, dat is toevallig weer eh, doordat ik dus gestopt ben bij Hildering. Eh, ik werd gevraagd, ze wisten het niet of ik hun wilde helpen met het 65-jarige jubileum. En ik denk, nou juist ja, een leuk tijdverdrijf. En eh, het is maar één avond in de week, het is lekker ontspannen. En eh, nou ja. ik wel een succes vanavond. Ja, absoluut. Tuurlijk. Iedereen kent zijn tekst. Uh, denk het wel. En wat mij is opgevallen... dat hier geeft... ik heb het in de afgelopen maanden een paar keer gezien... uitstekende voorbeelden. Uh, uh, zo van, joh, ga even zitten en kijk even naar mij... en dan doe je het even voor. Ja, maar dat is, En die mensen dat, vinden dat geweldig. Dat is... Dat is uh, de, de, ja, ik zeg niet de kunst van het regisseren... maar dat is gewoon... als je iemand iets wil laten doen... wat niet helemaal 100% in de figuur zelf zit... dan kun je het mijn beste voordoen... want men vindt zo gauw iets gek. Ik weet van vroeger... dat uh, heel vroeger leden van de Wurf... altijd met hun rug naar het toneel of naar de publiek Ja, nou stonden. ja, goed, dan zeg ik alleen maar... meid, je hebt een lekkere kont, maar ik liever je gezicht. Ja. He, en het is natuurlijk... de Wurf is dus oorspronkelijk dus hè? He, en het is... En, en ik heb van de... Ik, repetitie ik repetities ook wel eens gezegd... en zeggen ze, ja maar... ja maar... en dus moet je luisteren... je moeder deed het zo... je opo deed het zo... En we zijn nu 65 jaar verder, uh, misschien kunnen we het eens op een andere manier uitleggen. Dat er iets meer achter, achter de tekst zit of in de tekst. Gaat het eens anders benadrukken. Ik uh... De bekende strofe dat iemand zegt van uh, in het uh, hotel daarboven... daar zit uh, de prins van die en die en die heeft twee lekkere dochters. En als ze dat dan zo zeggen van die heeft twee lekkere dochters... dan zeg ik ja dan moet je even iets anders denken als man. En dan moet je dat uitspreken op die manier. Ik zeg dan, dan in, intoneer je dat goed. Maar vanavond, het wordt een succes. Ja, het wordt. Nou, ik volle denk, bak? Ik denk absoluut dat het volle bak wordt. En ik ben natuurlijk heel blij dat, uh, dat mevrouw uh, Greve van den Berg meespeelt. Dat is een zeer professionele accordeoniste. En. Uh, Daardoor hebben we dus ook wat muziekjes erin kunnen brengen. Want ja, het is een jubileum, daar moet je vrolijk, vrolijk iets van maken. Balna. Oh, Balna, ja, daar zonder meer. Ja. Ja. Et, uh, ik heb mijn baljurik al uitgezocht hoor. <laughs> Et, uh, ik weet iets van de Stichting Vocalisten. Ja, uh, kan het... je daar nog in kort iets over ja. zeggen? Nou, dat was Stichting in Haarlem. Die had ik uh, opgericht samen met mevrouw Bierma en met meneer Zwikker. En dat was in die tijd de bedoeling dat jonge zangtalenten klassiek geschoold eh, die de kanto techniek hadden om die te begeleiden naar het grote podium en dat is eigenlijk een van de dingen waar ik nog het meest trots op ben, want een groot gedeelte van de leerlingen en mensen waar ik mee heb gewerkt die zijn allemaal in het professionele vak terechtgekomen. En het is natuurlijk al heel wat als je dus uh, een hoofdstadoperette... onder andere neemt met 36 beroepskrachten... en waar er dan 7 of 8 van 1 zanginstituut komen... dan kun je wel nagaan hoe, hoe hoog procentueel het is... als je dus nagaat dat er misschien wel duizend zangpedagogen in Nederland waren. En dit zanginstituut was speciaal gespe gespecialiseerd op mensen... die dus <tie> in die tijd net de boot hadden gemist die niet de centjes hadden om naar het conservatorium te gaan. He, want je praat natuurlijk wel over 45 jaar geleden. En dan moest je centen hebben om dus die studies te kunnen volgen. En die volgden dan een particuliere opleiding. En via deze stichting werden ze dan naar het zangpodium begeleid. En met die stichting traden we dan ook met die hele groepen... drie avonden in de week zwinters op om podiumervaring op te doen. Ed, we komen aan het eind van het programma. Ja. Um, een, hele, een heleboel activiteiten zijn nog niet genoemd. Dat kan. Um, maar ik wil toch nog één ding noemen. Uh, jouw enorme inzet voor opvang van ontspoerde kinderen. Ja. Nee, goed, uh, waar je heel actief mee bent. Je zorgt dat die kinderen weer in een rustig vaar laten komen. En uh, ik heb zelfs gezien dat er uh, pupillen die je begeleid hebt ik noem het maar zo, op de toneelzol zijn terechtgekomen. Heerlijk. Dat... En dat ze allemaal weer een rustig vaarwater hebben gekregen. Uh, wat dat betreft ben je een heel bijzonder mens, want een heleboel mensen weten dat niet, wat je achter de schermen allemaal doet. Maar dat zijn dingen die, en... die moeten ook niet, uh, nee, die daarom... moeten achter de schermen blijven, want daarom... ik uh, wil de identiteit van die mensen daarom allemaal beschermen. Dat noem ik ook niet, ja. uh, maar ik weet dat je dat doet, en dat je daar erg veel tijd aan besteedt. Ed, we zijn je enorm dankbaar dat je dit wilde vertellen, allemaal. De tijd is te kort, want we hadden nog een uurtje kunnen vullen. De volgende uh, keer beter. Maar je bent een heel bijzonder mens en ik wens je vanavond heel erg veel succes. Dat mag je nooit zeggen. Oh. Toi toi toi. Oké, okay, toi toi toi. Uh, lieve mensen, luisteraars, volgende week dan praat Arie Koper, wel uh, bekend hier in Zandvoort van het genootschap uit Zandvoort, met Patrick Verhey. Patrick Verheij heeft over de geschiedenis van de Haarlemmerstraat een uitgebreide studie gemaakt. En die gaat op 12 april op de genootschapsavond erover praten. Maar nu al komt hij volgende week naar de studio hier. En daar gaat hij zijn geschiedenis bekendmaken over alle woningen van de Haarlemmerstraat. Dus luisteren volgende week van 12 tot 1 uur naar Patrick Verhey. Ik wens u een heel fijn weekend. En Rob, enorm bedankt voor de regie. We hebben het weer graag gedaan.